In het eindrapport van Samson in oktober... zal daar meer informatie over worden gegeven. NUON heeft niet de waarheid gesproken over gezondheidsklachten... door vloerisolatie met pur. Het energiebedrijf zei dat er slechts één gezin last had van klachten. Maar in Nieuwzuur bleek er nog een gezin te zijn waarmee NUON praat. Het bedrijf heeft in april geprobeerd de zaak in het doofpot te stoppen. Nu ons stelde voor om de zaak te schikken als de klagers een contract zouden tekenen... waarin stond dat ze een boete krijgen als ze er met iemand over praten. Dat contract hebben de gezinnen niet getekend. Bij purre isolatie wordt onder de vloer een isolatielaag aangebracht. De gezinnen klagen over gezondheidsklachten door het materiaal.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 Het landelijk actiecomité scholieren zegt dat er dit jaar veel fouten in de examens zaten. Volgens de organisatie is het een record dat er zeker twintig aanpassingen moeten worden gedaan. Op de beurs van New York is door de economische crisis de winst van dit jaar helemaal verdampt. De Dow Jones-index sloot ruim 2% lager op het laagste niveau sinds eind december. Beleggers waren somber over de werkeloosheid in Amerika, die is in mei gestegen. Verder zijn er zorgen over de Spaanse bankencrisis. Ook de beurzen in Europa waren vanwege de schuldencrisis in Minuur In Amsterdam sloot de AEX-index 2,2% lager. De beurzen in Parijs en Frankfurt gingen ruim 2% en bijna 3,5% omlaag. Het weer. Vanavond droog en opklaringen. Het koelt af naar 9 graden. Morgen bewolkt met af en toe wat zon. Het wordt 13 graden in het noorden, tot 18 in het zuiden. Tot zover het NOS-journaal. ABB Verkeersinformatie, één melding. De A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de plein. Een file van 4 kilometer. Dit was de verkeersinformatie. Scapino Ballet Rotterdam presenteert... Twools. 75 minuten non-stop dans. 26 dansers, 8 choreografen, 10 dansstukken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 In NRC Handelsblad vandaag een opvallend stuk over de SP. De partij wil graag regeren, heel graag zelfs. Over alles valt te praten, zegt Jan Marijnissen... en partijprominent Remy Poppen is tot de ontdekking gekomen... dat je er geen reet aan hebt als je gelijk hebt, maar het niet krijgt. Regeren dus de dienstwagen longt. En de ministers Marijnissen en Poppen... delen hun salaris straks natuurlijk met de chauffeur. Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen... waarin we vanavond stilstaan bij een volksopera in Amsterdam-Noord. Want die toont aan dat met z'n allen zingen de buurt socialer maakt. Dat zegt tenminste de bedenker René van het Erven. Hij legt straks uit waarom dat zo is. En ik praat met journaliste Minka Nijhuis... over de razendsnelle veranderingen in Burma. Een voorbeeld daarvan, voor het eerst sinds tientallen jaren... mag oppositieleider Leidster Zouki naar het buitenland. Ze komt binnenkort ook naar Europa. En de politiek? Het vrijdagse gesprek met de premier. Vanavond is dat de vicepremier, Maxime Verhagen, en zijn partij, het CDA... presenteerden vandaag het verkiezingsprogramma. De cda watcher van het oog, Elsbeth Etty, laat haar licht daarover schijnen. Maar om te beginnen een overzicht van het nieuws van vandaag. Vrijdag 1 juni. Het Openbaar Ministerie gaat oud-neuroloog Ernst J.S. vervolgen voor mishandeling met zwaar lichamelijk letsel. Met mogelijk de dood tot gevolg. En met mishandeling bedoel ik opzettelijke benadeling van de gezondheid. Daarnaast zal hij worden vervolgd... voor het in een hulpeloos toestand brengen of laten van een hulpbehoevende. Zo stelde hij Alzheimer vast, terwijl de patiënt dat niet had. Dat heeft een enorme impact. Je wordt elke dag nog geconfronteerd met het feit dat je ten onrechte de diagnose Alzheimer is gesteld. Dus je bent er nog lang niet af. Bij anderen stelde JS wel de juiste diagnose, maar klopt het behandeling niet. De behandeling die ik heb gehad is een overdosis met een inhoud dat mijn bloeddruk zo hoog is dat uh, TIA's kan krijgen, hartverlamming, suikerziekte, wonden willen niet meer helen. Het wil negen zaken voor de rechter brengen... met volgens letselschade-advocaat Drost één opmerkelijk novum. En dat psychisch leed wil het Openbaar Ministerie ten laste leggen... als zware mishandeling, althans eenvoudige mishandeling. En dat is nieuw in de strafrechtsgeschiedenis. Europa voert de druk op de Russische president Poetin op... om zijn Syrische evenknie, evenknie Assad te dwingen het geweld te stoppen. Of Poetin toegeeft aan die druk is maar de vraag. Speciale VN-gezant Kofi Annan hoopt van wel, want de situatie is frustrerend, ook voor hem. I think perhaps I'm more frustrated than most of you, because I'm in the thick of things and would really want to see things move much faster uh, than it has done. Even mochten notoren zonder lichtrijders en niet-hens-freebellers dromen dat de politie hen voortaan met rust zou laten. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid stelt dat zij namelijk niet zo'n gevaar vormen op de weg. Het probleem is dat we niet precies weten hoeveel gevaarlijker het is om zonder licht te fietsen. En als je nou vraagt waar is de meeste veiligheidswinst te behalen... dan zijn er een aantal gedragingen waarvan we weten dat het heel onveilig is. Dat is te hard en onder invloed rijden. TOEM wilde zijn pijlen gaan richten op bestuurders die zich daaraan bezondigen. Maar daar minister opstelde een stokje voor. Er is kennelijk een misverstand geweest waardoor dit naar buiten is gekomen. En Laten we zeggen, gewoon het, de handhaving die gaat keihard door. PVV-leider Wilders zag zijn poging de Nederlandse steun... aan het Europees noodfonds te ondermijden, stranden. Hij verloor het kort geding dat hij tegen de staat had aangespannen. Maar Wilders blijft strijdbaar. We hebben deze slag verloren, maar de oorlog nog niet. En het gevecht tegen het ESM gaat door eh, tot de allerlaatste seconde. En hij heeft nog genoeg mogelijkheden. We zullen nu kijken of er genoeg in zit... om ook een bodemprocedure nog eh, te beginnen. Eh, we hebben natuurlijk ook nog de Eerste Kamerbehandeling. Er is ook een hoop maatschappelijk verzet. Was je altijd al geïnteresseerd in het Britse koningshuis, dan is dit echt een buitenkantje. In een BBC-documentaire haalt prins Charles jeugdherinneringen op over dat zijn moeder lang moest oefenen met de kroon omdat hij zo zwaar was. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En dan Egypte, want morgen is de uitspraak tegen de Egyptische oud-president Mubarak. Esmeralda van Boon, Arabiste, woonde jarenlang in Egypte. Esmeralda, verwacht je morgen die uitspraak ook echt? Nou ja, er zijn verschillende mensen die zeggen, morgen zal er wel uh, de uitspraak komen dat het uitgesteld wordt. Uh, toch is er nog wel heel veel hoop bij heel veel Egyptenaren dat het morgen ook echt daadwerkelijk een uitspraak gaat komen. Maar wat die uitspraak is, daar wordt druk over gespeculeerd. Um, want uh, de meesten hopen natuurlijk dat hij langst mogelijke straf zal krijgen. Uh, of misschien zelfs wel de doodstraf, maar mm -hmm. die verwachting... Ik weet het niet. Nee, want, want, want dat is wat, wat waar moeten we moeten aan denken: uh, levenslang de doodstraf. Is, is het echt zo extreem of zijn er ook nog andere mogelijkheden? Nou, kijk, hij wordt beschuldigd van uh, dat hij opdracht heeft gegeven. dat er op vreedzame demonstranten zou worden uh, uh, geschoten. En er zijn honderden demonstranten aan dood gegaan. Dat is hun aanklacht aan hem in corruptie. Um, nou zijn er mensen die zeggen op zijn minst moet hij drie jaar krijgen, maar voor moord, uh, wat uh, dus op de demonstrant is gebeurd, zou dat doodstraf staan. Mm. Maar er is bij heel veel mensen heel veel sceptisch dat hij dat ook daadwerkelijk zou krijgen. Ja. Hoe is het eigenlijk met zijn gezondheid? Nou ja, je ziet hem elke keer de rechtszaal binnenrijden, of dan ligt hij op een ziekenhuisbed met ja. een dekentje over en uh, zonnebril... Op en, en lijkt hij heel fragiel en niet zo heel erg gezond. Maar nu is er net een bericht naar buiten gekomen door Reuters die zeggen dat hij uh, eigenlijk in prima gezondheid is, dat hij in zijn privékliniek zit, daar rustig rondjes ja. loopt in de Ik tuin ook, en ja. baantjes zwemt. Dus wat er nou precies aan de hand is met zijn gezondheid, dat is een beetje, een beetje gissen. Ja. Is dat proces eerlijk gegaan? Um, nou kijk, het was al een wonder dat hij überhaupt voor de rechtbank kwam. Um, en het is nu een beetje de vraag met wat de uitspraak zal zijn van de rechter... of het inderdaad een eerlijk proces is geworden. De angst is heel erg dat hij uiteindelijk uh, zijn straf zal ontlopen... Um, en, en, of dat hij een veel lagere straf zou krijgen dan dat men zou willen... Uh, en dat ook met de presidentskandidaat die nu ook voor de tweede ronde gaat, wat toch een oud gediende van Mubarak is. Is men bang dat hij er misschien wel een stokje voor gaat steken dat Mubarak zijn straf gaat ontlopen. Mm. En dan is het niet een, een ver proces geweest. Morgen dus die uitspraak. Esmeralde van Boon, dank je wel. En wij gaan kijken wat er in de zaterdagskranten staat. Vrede van Tijn. Trouw schrijft dat in de partijtop van de Socialistische Partij wordt nagedacht over een andere naam. Socialistisch is een belaste term, zegt Tweede Kamerlid van Bommel. Dat doet nog te veel denken aan het marxistisch en leninistische verleden. Aangezien er al veel kiezers zijn die denken dat SP voor sociale partij staat... lijkt hem dat een aardig alternatief. De komende maanden zullen weer hele rijen politici aan ons worden voorgesteld. Morgen in het AD de nummer twee van virtueel de grootste partij van Nederland. SP-Kamerlid Renske Leijten. Ze wil wel minister worden... En ze deelt alvast met ons dat ze de puberteit, haar eigen puberteit wel te verstaan geen gemakkelijke tijd vond. Ik heb heel erg geworsteld met mezelf, zegt ze. Sinds vorige maand registratie in coffeeshops verplicht is en dat ik begrijp mijn eigen teksten niet. Sinds vorige maand is registratie in coffeeshops verplicht. Dat gebeurt als je één woord vergeet. En dat, samen met de scherpe politiecontroles, schrikt Nederlandse blowers in grote getalen af. Dat blijkt uit een rondgang in Zuid-Nederland door de Volkskrant. En daardoor groeit de angst dat gebruikers hun wiet of hash op de illegale markt halen. Limburgse burgemeesters versoepelen daarom hun beleid alweer. Sinds deze week hoeven klanten van coffeeshops... geen uittreksel uit het bevolkingsregister meer te overleggen... om lid te worden. Een identiteitsbedrijf... Bewijs volstart. In het commentaar wint de Telegraaf zich op over gemeentelijke legers. Op zich is het betalen van legers redelijk. Voor het verstrekken en controleren van de benodigde vergunningen... moet een ambtenaar nu eenmaal werk verrichten. En dat moet worden betaald. Maar de praktijk is volstrekt onredelijk. Gemeenten maken de bouwlegers zomaar hoger... en de verschillen tussen gemeenten zijn onverklaarbaar groot. Waarom de legers in een jaar tijd 5% stijgen, is niet duidelijk. Waarom een vergunning in de ene gemeente 20 keer zo duur is als elders... ook al niet, vindt de Telegraaf. In trouw het feministisch boegbeeld Siska Dresselhuis over ouder worden. Geen sinecure, schrijft ze. Dat hoor ik niet alleen voortdurend van de 60 60-plussers die ik nu al een paar jaar interview over doorwerken na het pensioen. Ik ervaar het aan den lijve. Er is ook best iets positiefs over te vertellen, schrijft ze. Maar het grootste deel van de column besteedt ze aan haar verontwaardiging... over het feit dat er zoveel mannen zijn die tot ver in de 60 op de televisie mogen... en bijna geen vrouwen asociaal en onveilig gedrag in het verkeer moet veel harder worden aangepakt. Bij twintig boetes per jaar mag het rijbewijs worden ingenomen onverbeterlijke overtreders raken hun auto kwijt... of ze moeten maximaal twee jaar de cel in. Dat vinden al die andere Nederlanders die dat allemaal nooit doen. Het AD schrijft dat dat blijkt uit een onderzoek onder rijbewijsbezitters... door het tv-programma Debat op 2. Dat programma gaat morgen over asociaal gedrag op de weg. En dan is er weer eens wat anders te zeggen over de nieuwe haring. Andere jaren is die altijd lekkerder dan vorig jaar. Dit jaar zeggen de experts volgens de het AD... Lekkerder dan verwacht. Ze liggen vanaf woensdag in de winkel. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Het is vrijdag en dus is het tijd voor het gesprek met de minister-president. Maar deze week is dat de vicepremier Maxime Verhagen. Want premier Rutte zit in de Verenigde Staten bij de Bilderberg-conferentie. Joost Vullings in Den Haag. Wat bespreekt de premier eigenlijk op zo'n geheimzinnige Bilderberg-conferentie? Ja, dat is dus geheim gaat uiteraard eh, over de grote problemen in de wereld. Dus de Europese schuldencrisis, de euro, het zal aan bod komen. Overigens is Alexander Pechtold van D66 ook uitgenodigd. Hij is daar dus, premier Rutte, en zoals gebruikelijk koningin Beatrix. Toch altijd wel een beetje mysterieus. Zo'n Bilderberg-conferentie wordt nooit verteld eh, wat er besproken wordt. Nou ja, vicepremier Verhagen is er ook eens geweest. Uh, maar ja, hij wilde vanmiddag niets vertellen over wat er nu wordt besproken... en wat er besproken is toen hij er was. Maar goed, hij had vandaag wel de eervolle taak de ministerraad voor te zetten. En eerlijk gezegd uh, had ik hem een tijd niet gezien... dus vroeg ik hem of hij de val van het kabinet al verwerkt heeft. Dat is altijd één dag uh, uithuilen uh, en dan uh, ga je weer door. Want er is genoeg te doen in dit land... Uh, er uh, is juist ook op het punt van uh, het zekerstellen... van voldoende werkgelegenheid van uh, toekomstige economische groei... is er natuurlijk het nodige te doen. Dus uh, na één dag uh, ga je gewoon weer volop aan de slag. Ja? Dan... ja? Oké. Okay. Inmiddels ligt er ook een, een, een vijf een begrotingsakkoord. Leidt dat weer tot hernieuwde drukte in de treffenzaal? Moet er weer echt gewerkt worden? Er wordt uh, absoluut echt gewerkt. Want uh, een, een heleboel van die maatregelen die afgesproken zijn. dan moet ook al voor. Uh, om, om die begroting van 2013 ja, echt op orde ja. te krijgen. moet je nu ook uh, allerlei maatregelen treffen. Die moeten dus ook uh, ja, voorbereid worden. Bij het en voor gaat, te dat, gaat het allemaal lukken? Want, en dat, ja, natuurlijk uh, ja, gaat dat lukken. Maar dat weet ik niet. Ik bedoel, het is over een we maand. Gaan, denk ik alweer een sessie. Ja, maar ja. gaan we gewoon hard doorwerken. Oké, okay, nou ik hoop dat het, dat het goed komt voor u. Dan naar de actualiteit van de dag. Geert Wilders heeft zijn kortgeding tegen de staat over het Europese noodfonds verloren. Hij wilde de behandeling van dat fonds in de Tweede Kamer over de verkiezingen heen tillen. Heeft het kabinet nog een officiële reactie op deze rechtelijke uitspraak? Ja, de rechter die stelt in zijn uitspraak dat hij niet mag ingrijpen in, in het wetgevingsproces van goedkeuring van, van, van verdragen. Dat is in die grondwet is heel duidelijk vastgesteld dat over de goedkeuring van verdragen, goed of afkeuring, dat daar het parlement en de, en de regering over gaat. En die rechter die, die stelt ook in zijn uitspraak dat die leden van de Tweede Kamer dat die rechtstreeks worden gekozen door de kiesgerechtigde Nederlandse bevolking. En dat zij deze bevolking ook vertegenwoordigen bij de uitoefening van hun vak. U bent dus niet verrast? Ik ben niet verrast, uh, want een kabinet mag dan wel demissionair zijn. Een Kamer of een parlement is niet demissionair. Die is nooit demissionair. En die Tweede Kamerleden die hebben in meerderheid gestemd... voor de goedkeuring van, uh, van de instelling van zo'n permanent noodfonds. En daarmee is uh, uh, voor ons ook een duidelijke uitspraak. En we respecteren uiteraard de, de wens van, uh, van de, meerderheid, de ruime Kamermeerderheid om dat uh, Europees stabiliteitsmechanisme om dat, uh, om dat op te richten. Wel vreemd eigenlijk. Tot in april was de, de PVV van Wilders uh, de gedoogvriend van het kabinet... En nu sleept hij eigenlijk zijn oude vrienden voor de rechter. Het begint een beetje op een vechtscheiding uh, te lijken. Kijk, het staat uh, Wilders vrij om, uh, om naar de rechter te stappen. Maar een normale parlementariër die probeert meerderheden voor zijn standpunten te maar een vinden. Een jaar geleden was het nog uh, in, in de, in beste de Tweede vriend. Kamer. Ja. En uh, wij verschilden altijd van opvatting. Ook over uh, de, uh, de, de, de wijze hoe wij uh, met betrekking tot Europa en de Europese samenwerking uh, om zouden gaan. Um, uh, ja, hij kiest daarvoor om nu ook uh, alles uit de kast te halen... inclusief uh, een gang naar de rechter, dat staat er vrij. Wat vind u eigenlijk van, zo'n gang naar de rechter uh, van een parlementariër? Nou, ik, ik ben uh, toch vrij lang in de politiek actief... en ik probeer mijn uh, uh, opvattingen uh, probeer ik, uh, te realiseren... door het vinden van meerderheden in, uh, in de Tweede Kamer. En als die uh, niet lukt, of in de Tweede en de Eerste Kamer uiteraard... en als dat niet lukt... Uh, dan uh, probeer ik uh, zoveel mogelijk kiezers te overtuigen... om mij de volgende keer meer stemmen en meer zetels te geven. Even naar Olly Reen, de eurocommissaris. Die gaat over, over het geld over de euro. Die wil dat Nederland wat doet aan de hypotheekrenteaftrek. Uh, afschaffen of drastisch uh, beperken. Uh, dat is een officieel advies. Maar als we ons daar niet aan houden... dan kan het op termijn tot boetes gaan, uh, gaan leiden. Maar wat schetst mij vandaag? Een verbazing. Vandaag CDA, verkiezingsprogramma... Nou, mensen worden fiscaal gestimuleerd af te lossen, maar geen beperking van de hypotheekrente aftrek. Waarom luistert het CDA? En wellicht ook het kabinet, dat het nu zit, niet naar de Eurocommissaris? Um, het is zo dat wij. Uh, in, in, in het verleden hebben we ook gezegd, we vinden dat um, uh, er een commissaris met tanden moet komen. Uh, die ook. Uh, wel ook op een aantal punten moet kunnen ingrijpen en voor het overige uh, aanbevelingen moet kunnen doen over die, hoe je economische dwing, groei kunt verbeteren. aanbevelingen. Uh, aanbevelingen uh, over hoe je uh, economische groei uh, kunt, uh, kunt verbeteren. Uh, daarbij is dat niet omdat Brussel dat zegt, maar omdat wij het zelf belangrijk vinden. Uh, wij gaan zelf over de maatregelen die we treffen en wij onderschrijven de noodzaak tot hervorming van de woningmarkt. Dat is ook de reden dat we maar op een in totaal het, andere manier in het akkoord, uh, in het Lenteakkoord, ook daar invulling aan hebben gegeven. Nou, dat is een nee, mineur nee, stapje. dat moet u toch niet zeggen. Want dat is het dus het is recht, niet wat bedoeld. Uh, bedoelt. Het recht dat uh, staat nergens dat Olyreen dat, uh, dat uh, bedoelt. Uh, het recht op renteaftrek bij nieuwe hypotheken wordt uh, alleen nog maar gegund volledig als men ook gaat aflossen. En op de huurmarkt wordt, uh, wordt rekening gehouden met, het, met de hoogte van het inkomen in relatie tot de huurverhoging. En overigens is die aanbeveling niet verrassend, want ook wij onderschrijven de noodzaak dat we hier maatregelen moeten treffen. Daarom ben ik ook blij dat in het landakkoord... Erg maatregelen getroffen zijn. Een klein stapje. Dat er goede ja, maar ik goede Het gekke, dus gekke vind ik dat, dat de premier Rutte... die zit hier vaak op vrijdagmiddag... en die zegt dan altijd... die Olly Reen, dat is eigenlijk onze commissaris... Ja. die zit er namens Nederland... en we hebben hem hebben handen en voeten en tanden gegeven. Ja. Uh, hij zegt nog net niet... eigenlijk is het de buikspreekpop van Nederland. En dan geeft hij adviezen... En dan wordt het eigenlijk door de regeringspartijen gelijk in de wind geslagen. Die geeft adviezen en wij kunnen ons buitengewoon uh, vinden in de aanbevelingen om het buitensporig kort uh, terug te dringen. Maar... Uh, dat, wordt, ja, dat ja. is juist als je kijkt naar de aanbevelingen in zijn totaliteit. Uh, dan is, is dat een uh, steun in de rug om door te gaan op de ingeslagen weg. En dat doen we, nogmaals, niet omdat Rus Brussel ons daartoe dwingt. maar omdat we het zelf van belang Precies. vinden om onze eigen banen, economische groei, inkomsten voor de toekomst... en onze eigen af te trekken. En om te zorgen dat we niet te veel risico's lopen. En dat is de reden waarom deze afspraken over uh, de noodzaak tot aflossing ook genomen zijn. Volgens mij kunnen we het beter over voetbal hebben, want we gaan hier niet uitkomen. Maar goed, dan wordt het gelijk toch wel weer politiek. De Tweede Kamerleden hebben gezegd, wij gaan niet naar de Oekraïne. Een aantal Kamerleden zeggen, dat heeft te maken met de mensenrechten-situatie daar. Anderen vinden het niet gepast om in tijden van crisis dat soort reisjes te maken. Wat gaat het kabinet eigenlijk doen? Uh, nou, we hebben in de, in de ministerraad daar vandaag ook, ook kort over, over gesproken... Uh, eerder was al gezegd, uh, we moeten uh, zeer duidelijk uh, de, uh, de schending van de mensenrechten, de positie van, uh, van Timoshenko, moeten we uh, zeer duidelijk uh, aan de orde uh, kunnen stellen. Uh, dat veroordelen we ook, die schending maar als je, van de je, mensenrechten. Als je iets aan de orde wil stellen, moet je er wel zijn. Dus, uh, dus we gaan. Dat, dat hebben we in het verleden gedaan, maar bij de afspraak hebben we nu gemaakt dat we de ontwikkelingen in Oekraïne samen met andere Europese landen de komende dagen goed zullen volgen. Uh, kijken wat, uh, hoe we uh, gezamenlijk eigenlijk als, als Nederland, Verenigd Koninkrijk... Uh, Duitsland, Frankrijk, uh, hier uh, samen optrekken. En de meest betrokken bewindslieden, dat is dus de minister van Sport... de minister van Buitenlandse Zaken, minister-president, dat die ook gemandateerd zijn om op basis daarvan een verstandig besluit te nemen. En waar wordt er dan naar nou gekeken? Alsof de mensenrechten-situatie in de Oekraïne de komende dagen ineens verslechterd... of ineens heel erg verbeterd? Ja, wat, wat, wat het meest effectief is, uh, en het meest effectief... Uh, bijvoorbeeld bij China hebben we destijds gezegd... Uh, we moeten daar zijn en kunnen dan daar ook over praten. Uh, daarmee geef je geen goedkeuring... Uh, aan een schending van mensenrechten. Nee, maar wat is het meest effectieve... om de mensenrechten-situatie te verbeteren. De tijd dringt. en de, Gaat, de, de, gaat de premier de mens... Rutte... naar de Oekraïne? Ja of nee? Uh, dus zoals ik zei... wij zullen samen met... de andere Europese landen... de uh, ontwikkelingen, die komen er daar goed bij volgen... de meest betrokken bewindspersonen... zijn gemandateerd om op basis daarvan... een bestandig besluit te nemen. En uh, ik heb de indruk dat de, de heer Rutte... los even van de besluitvorming... Uh, dat hij uh, dat niet, uh, niet naar de voetbalwedstrijden gaat, maar dat is even los van dit besluit. Maar de vraag is of je als materiever die terug heeft met de verkiezingen. Uh, en andere activiteiten binnen binnen zijn eigen partij. Maar daar, daar kan ik geen uitspraken over doen. Ik dank u wel voor dit gesprek vicepremier Verhagen in gesprek met Joost Vullings, de partij van Verhagen. Het CDA heeft dus vandaag het verkiezingsprogramma gepresenteerd. En onze eigen CDA-watcher Elsbeth Etty heeft dat programma gelezen. Elsbeth, goedenavond. Goedenavond. Iedereen heet dat programma. Dat staat er tenminste met grote letters op. Vind je het een programma voor iedereen? Uh, nee, ik vind het geen programma voor iedereen. En dat straalt het ook eigenlijk uit. Als je de voorkant bekijkt, dan uh, staat daar een lily Blanc uh, echtpaar op. Uh, met een lily kindje. En aan de achterkant zie je dan ook een foto. En daar staan ook allemaal lily mensen met blonde haren. Geen hoofddoekje te zien. Geen zwarte krullen te zien. Dus het is uh, niet voor uh, iedereen. Dat straalt het uit. En er staat ook een hele akelige zin in. Vertel. Uh, dat is onder het kopje integratie. Punt 1.47. En dan staat er... Wie afwijzend of negatief doet... Mm -hmm. krijgt een boete... of wordt gekort op zijn uitkering. Kijk, dat is dus niet voor iedereen. Nee. Je zegt eigenlijk het is een programma voor de blanke Nederlander ja, maar als je onder het kopje integratie zegt... dat uh, wie afwijzend of negatief doet... Dat, mm -hmm. dat zijn dus begrippen die niet nader worden uitgelegd. Het kan ook dat je een hoofddoekje draagt bijvoorbeeld. Die krijgt een boete of... wordt. ik vraag me af of dat juridisch wel kan eigenlijk. Ja. Heb je trouwens nieuwe dingen gelezen, nieuwe dingen ontdekt? Nou, uh, ik zag dat er gepleit wordt... ja, uh, dat is al eerder gezegd... men wil dus het Nederlands en het Fries... Ja. Uh, in de grondwet uh, vastleggen. Uh, dat is ook zo'n mooie zin. Ja, dat, en dat is, vind ik ook, ja, waarom? Is dat nou, heeft dat nou prioriteit? Uh, uh, en wat, waar ik een beetje ook van schrok, dat staat dan onder het uh, kopje familie en gezin. Uh, dat uh, het CDA zich wil inspannen voor het bouwen van meer generatiewoningen. En volgens mij komt dat er ongeveer op neer... dat je bij je scholenouders ouders of bij je ouders in moet wonen. Nou ja, als het op dat vrijwillige die, basis gebeurt, is daar dat, toch niks op tegen. En dat die dan ook uh, fijn voor de kinderen kunnen zorgen. Want uh, er staat dus ook, en daar schrik ik ook van... er staat dus uh, ook in dat ze de gezins- en familiepartij willen zijn. Maar er staat dus helemaal niets in over betaalbare kinderopvang. En dat is toch echt wat gezinnen nodig hebben, volgens ja, mij. Ja, er staat toch wel iets in over die, die kinderopvang... dat het moet aansluiten bij de, bij de scholen? Ja, betere, we, betere kinderen, ja, dat willen we natuurlijk ja, allemaal ja, betere. Ja, maar... ja, we willen de regels voor buitenschoolse opvang versimpelen. Maar hoe dan? En, ja, en hoe gefinancierd bijvoorbeeld? Dus ik heb eigenlijk, ja, behalve de meergeneratiewoningen... heb ik niet veel nieuws ontdekt. En de Friese taal natuurlijk. Ja. Maakt het echte keuzes? Uh, nee, het, het, het hangt eigenlijk ja, misschien op, de, op, op het gebied van uh, belasting. Dus die flex. Uh, uh, hoe noem je dat? Die flat tax? Ja, flex tax. Nee, uh, ze willen dus flat een. Flex tax. Dus ja. inderdaad één belastingtarief voor iedereen. I, ja, waarbij ze, ja, de, de rijken iedereen, dan nog wel een beetje meer gaan betalen. Daar ja, komt het eigenlijk op neer. Ja, dus geen progressieve belasting meer, maar uh, 35% voor iedereen en dan een uh, toeslag voor de hoge inkomens. Nee. Maar nee, ik vind het niet dat er echte keuzes gemaakt worden. Ook niet op het gebied van de hypotheekrente, aftrek. Er wordt allemaal erg om de hete brei heen gedraaid. Ja. In, in, ik las ook een heel veel van die zinnen waarvan ik denk... ja daar is altijd iedereen het wel mee eens. Hè. Ruimbaan voor burgerinitiatieven. Uh, uh, kindermishandeling verdient een straffe aanpak. Dat, dat zie je natuurlijk vaak in verkiezingsprogramma's. Dat ze niet zo, zo heel concreet zijn. In dit geval, wat, wat vond je? Staan er veel van dit soort ja, holle frazen in? Ja, ja, ik heb het ook opgeschreven. Dat veel algemeenheden en veel... Uh holle frasen en ja, wat me bijvoorbeeld wel opviel... bijvoorbeeld over asiel en immigratie, hè, dan, mm. dan staat er... we hebben oog uh, voor belangen van asielkinderen... die in Nederland geworteld zijn, maar men spreekt zich er dan niet uit... voor zo'n kinderpardon, maar dan wordt er gezegd... Uh, dat de minister uh, gebruik moet maken van zijn discretionaire bevoegdheid. Maar dat bestaat natuurlijk allang, mm. alleen uh, minister Leers heeft er... He, toen het om uh, die jongen ging... Uh, geen gebruik van gemaakt. Dus nee. dat is een beetje vreemd. Even, even over Europa. Dat wordt een heel belangrijk thema... Uh, bij de verkiezingen, uh, als je iedereen mag geloven. Daarin zegt het CDA, de EU, moet zich beperken tot de kerntaken. Heb jij kunnen ontdekken wat het CDA onder die kerntaken verstaat? Nou ja, Ze willen gewoon zo min mogelijk uh, regels. Hm. Zo min mogelijk bureaucratie. En het is eigenlijk uh, hetzelfde als wat de uh, vicepremier... Uh, net zei, hè? we ja. doen het alleen maar. We, we, ze, ze willen dus niet, het CDA, dat, uh, dat het helemaal over Europa gaat, de verkiezingen, want ze willen zich er niet over uitspreken. Ja. En uh, nou ja, weet je wel, wel uh, allerlei maatregelen nemen die Brussel wil, maar dan niet omdat Brussel het wil, maar omdat wij het zelf willen. Dat, dat, dat is eigenlijk gewoon de hele teneur. Ja. Want wat denk je, waar is de, dit, programma, uh, uh, of dit, dit verkiezingsprogramma op gericht? Wie wil het CDA bereiken? Welke partijen zoeken ze op in een eventuele regering met dit programma? Ja, alleen, het, alleen de VVD. Ik, ik vind het eigenlijk, als je dit programma leest... dan kunnen ze eigenlijk maar met één partij regeren. En dat is de, de, de VVD. En dan ook eigenlijk toch wel als bijwagen van de, van de VVD. En... Ik vraag me af wie ze nou willen terughalen met zo'n programma. En dat zijn echt hun, hun oude kiezers die zijn weggelopen naar de VVD en naar de PVV. Maar ja, ik, ik vraag me werkelijk af of ze dat met, met dit programma en met Vries in de grond weten, of ze dat... Uh, of dat lukken? Of ze lukken. dat zullen... Of ze, ja, of ze, want kijk, ze moeten ze natuurlijk voornamelijk in Limburg uh, terughalen. En uh, ja, of dat gaat lukken, ik betwijfel het sterk. Elsbeth Etti, CDA Watcher van het Oog Dankjewel je in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 Get thy heroes, the Liverpool Rain. I'll stick by.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 Raccoon met Liverpool rain The San met Liverpool is deze week voor het eerst in 24 jaar in het buitenland, in Thailand, om precies te zijn. En over twee weken komt ze ook naar Europa. Het staat haast symbool voor de enorme veranderingen de afgelopen maanden in Burma. Ik praat daarover met Minka Nijhuis. Goedenavond. Goedenavond. Journalist, je komt al jaren in dat land. Wat vind jij het meest, opzienbarend, wat het meest opzienbarende verandering in Burma op het moment? Ja, er is natuurlijk veel, maar wat mij ontzettend opviel, ik was er het afgelopen half jaar twee keer. Uh, dat is de grote interesse vanuit westerse landen om te kijken of daar zaken te doen zijn. En dat uh, vroeger waren de lobby's van de duurdere hotels... eigenlijk bevolkt met Aziatische zakenmensen... of toeristen uit het wat uh, draagkrachtiger segment, zeg maar. Mm -hmm. En nu zie je ook uh, westerse zakenlieden ijsberen door de lobby... op zoek naar uh, mogelijkheden in een land dat veel te bieden heeft. Maar aan de andere kant waar de politieke situatie... ook nog niet helemaal uh, stabiel is, natuurlijk. Ja, een soort economische goldrush, inderdaad. Ja, de, het is moeilijk om uh, een kamer te krijgen in hotels. De vluchten zitten vaak vol. En dat is natuurlijk toch wel een enorme verandering in een land... waar je als uh, Westerse zakenman ja, in de ogen van een uh, groot deel van het Westen... toch uh, verkeerd bezig was of politiek incorrect was... En als daar al mensen waren dan uit het westen die wilden kijken of er mogelijkheden waren... dan ging dat toch vaak met een zekere schichtigheid gepaard. Of via ingewikkelde constructies, geheimzinnig via Singapore... zodat je niet rechtstreeks zaken deed. En uh, die tijden zijn echt wel ja. voorbij. Het land gaat gewoon heel veel meer open. En dat is een totaal ander beeld dan vroeger. Ja, dat moet voor jou ook een hele verandering zijn. Ik zei het al, je komt daar al, al, al jaren. Vroeger, of tot voor kort, was je een van de weinigen. Misschien af en toe wel de enige westeling. En opeens zie je, zie je, zie je allemaal mensen waarvan je denkt... hé! Hey, ja. Ja, nee, inderdaad. Mensen keken mij vroeger ook vaak een beetje mee waren gaan. Hè. Dan heb je die journalist weer die altijd maar naar Burma gaat. Wat moet je daarmee? En nu is het totale tegenovergestelde. Nu krijg ik ook ja, veel verzoeken van collega's die allemaal een kijkje willen nemen. En uh, ja, die zich uh, afvragen waar, hoe ze aan contacten kunnen komen, et cetera. Dus uh, wat dat betreft uh, heb ik het een stuk drukker gekregen, zeg maar. Ja. Want voor die periode toen. Hè, de, in het oude Burma, zeg maar, ja. toen was er helemaal geen handel? Nou, er was wel handel, maar dat, dat ging voornamelijk met de Aziatische landen en, uh, en ook China. Kijk, die hadden natuurlijk veel minder moeite met het feit dat het een ondemocratisch land was. Dus die, zijn, die, die, die hebben juist heel veel profijt gehad van het feit dat het in westerse landen uh, dat er maatregelen waren economische sancties tegen Burma. En daar hebben de landen in de, in de regio... hebben daar flink profijt van gehad, want die sprongen in dat gat. En, en Burma is een... On Ontzettend rijk land. Het heeft, uh, het heeft uh, olie en gas, grote voorraden. Het heeft mineralen, edelstenen, tropisch hardhout, hele vruchtbare bodem, een, een, uh, een bevolking die voor goedkope lonen kan werken. Dus ja, die hebben daar van mogelijkheden, geprofiteerd. Zeker. Ja, ja, ja. Ja. En ja. hoe kijken die Aziatische landen, ik denk met China, voorop? Nu naar het feit dat dat zoveel westerse landen mogelijkheden zien? Ja, dat gaat natuurlijk toch wel met heel veel concurrentie gepaard... en de vrees dat de, dat de cake een beetje verdeeld moet gaan worden. En met name China heeft gewoon heel erg goed zaken kunnen doen... Als, als grote broer van het bewind... en ook een land wat in staat was om veel goedkope leningen te leveren... wapens te leveren. En ja, ja die zien dit wel met leden ogen aan natuurlijk. Ja. Hoe gaat dat handel drijven met, met, uh, in Burma? Ik, bedoel, kan je daar, ik kan me zo voorstellen, ik, ik, ik heb zelf lang in Duitsland gezeten... Mm -hmm. en ik weet dat een Nederlandse zakenman altijd heel ma makkelijk dacht... dat hij in Duitsland iets kon doen, maar vervolgens merkte dat het toch heel anders was... Het cultuurverschil met Burma moet helemaal geweldig zijn. Ja, natuurlijk. Kijk, en, en Burma is nu in, in de mode. En iedereen heeft het gevoel, dat als ik er nu niet ben, dan ben ik er te laat. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Want het is nog altijd bijvoorbeeld een van de meest corrupte landen ter wereld. Er is... Er is op in lokale bedrijven heel veel incompetentie en onkunde. Het is een ondoorzichtige wetgeving. Politiek is het nog altijd niet stabiel, dus het is echt niet zo dat je daar binnen een aantal dagen de, de jackpot wint, zeg. Maar je zult heel erg veel geduld moeten hebben met onzekerheden om kunnen gaan. En ja, er zijn natuurlijk ook bedrijven die gewoon flink steekpenningen uitdelen. En, uh, in zee gaan met zakenlieden die een militaire achtergrond hebben... of die hele nauwe banden hebben met de militairen. Nee. Dus zo heel kosher is dat ook nee. allemaal niet. En zijn mensen, die zakenlieden die je daar dan ziet in al die hotels... Uh, zijn, zijn die zich daarvan bewust? Of zien ze alleen maar uh, dollartekens... Ja, dat is, dat is gemengd. Kijk, bedrijven komen daar, laten we wel wezen... die komen daar natuurlijk in de eerste plaats om geld te verdienen... en, en niet om heel politiek correct aanwezig te zijn. Ja. Maar ik zie toch ook wel bij veel bedrijven, en, en dat is een, een trend van de laatste jaren, dat er toch ook wel nagedacht wordt over hoe je verantwoord kunt ondernemen. Ja. Ook omdat je natuurlijk wel met consumenten te maken hebt die je op de vingers kunnen tikken. En zeker bedrijven die in het verleden wel geprobeerd hebben zaken te doen in Burma, die hebben, zijn toch geconfronteerd geweest met, met boycotacties ja. van consumenten. Dus... Ja, dat, dat zou mijn volgende vraag inderdaad ook zijn. Hoe, hoe kijkt bijvoorbeeld uh, Suu Kyi aan tegen die economie economische sneltrein tegen al die ontwikkelingen. Ja, zij heeft ook vandaag bij het Wereldeconomisch Forum... wel de verwachtingen wat getemperd. Hè? Aan de ene kant heeft ze gewaarschuwd dat de democratische hervormingen... nog lang niet zijn wat ze zouden moeten zijn... en dat het nog steeds ontbreekt aan een rechtsstaat... en een onafhankelijke rechterlijke macht. Ze zegt in feite, kijk met gezonde skepsis naar deze hervormingen... en wees niet roekeloos optimistisch. Nee. En tegelijkertijd had ze ook een boodschap aan bedrijven... Dat, uh, ja, we willen niet het soort investeringen dat alleen maar leidt tot nog meer corruptie of nog meer geld voor degenen die toch al heel veel hebben. We willen dat er, we, ons land er ook wat beter van wordt. We hebben banen, banen en nog eens banen nodig en, en trainingen en onderwijs. Dus ze deed wel een appel ook om uh, rekening te houden met dat het land zelf er ook nog wat beter van moet worden. Minka Nijhuis, dankjewel. Graag gedaan. Catherine Russell, Put Me Down Easy. En dan een opera in een volkswijk. Uitgevoerd door de inwoners zelf. Dat staat Floradorp, en dat is een wijk in Amsterdam Noord. Morgen en overmorgen te wachten. De bedenker van die opera is René van het Erven. Goedenavond. Goedenavond. Pak ja. Ik. U hebt zojuist de generale repetitie achter de rug. Hoe ging dat? Um, nou, slecht, eigenlijk. Ah, nou. Goede uitvoering zeggen ze dan altijd, toch? Ja, ja, ja, ja. Wat ging er zo mis? Nou, het was vooral een lichte geluid... dat nog niet helemaal uh, oké okay was. En uh, nou, de scènes met, met de solisten. Het was voor de eerste keer eigenlijk dat ze oefenden op het, op het veld... van de kerstbomenverbranding. Ja. Het is buiten, en, hè? het is uh, op een veld inderdaad. Uh, ja. ja, het is buiten. Mm. Ja. En, maar hebt u er wel hoop op dat het allemaal nog goed komt? Want morgen, ik zei het al, ja, dan is het de première. En... ja. We hebben nu nog eigenlijk 24 uur, om het goed te krijgen. Dus ja. dat komt goed. Ja, u klinkt hoopvol. Hoe lang woont u eigenlijk al in die, in die wijk, in Floradorp? Uh, zeven jaar nou. Zeven jaar. Mm. U bent dus ik kwam eigenlijk... uit het centrum. Ja. En er werd de Noord-Zuidlijn aangelegd. En toen kon ik met de, de punten die ik had, kon ik eigenlijk alleen maar terecht in Amsterdam-Noord, in Floradorp. Oh. Zo ben ik hier terechtgekomen. Ja. En bevalt het? Heel erg. Okay. Het is ook een kattenparadijs. <laughs> leuke buren. He? Ja, leuke buren. Want u, u hebt iemand naast u. En dat is Rienus van der Rijden. Ook de gast in, in het oog. Ja. Uh, meneer van der Rijden, okay. u zingt mee... In de opera. Magritte, ik zing mee. Ja, ja en, en uh, was u vanavond. Uh, een solonummer. Ee, was u nou, vanavond ik, van, van, van, van, die, van die valszingers? Of ging het met u goed ik, vanavond? Nou, valszingen. Uh, mijn tekst. Ik was met, met een beetje mijn tekst kwijt. En, ja, dat is zeker acht. Want uh, ik had het wel goed ingestudeerd. Mm -hmm. Maar een beetje te vermoeid geraakt. Ja. Met het uh, hele gebeuren. V vanmorgen om vijf uur gaan slapen. Oh, en, geden, uh, ja. Dan weer een kerstboom en dan weer een brommertje. Want dat komt er allemaal in voor. Een oud mobiletje. En uh, nou maar noem, uh, duiven die dus uit een man moeten vliegen. En, ja, dat is ook heel Die wat moeten wat wel weer terugkomen, ja. natuurlijk. En dan ja. de zenuwen misschien een beetje. Ook dat? Ja. Natuurlijk, ja. ja. U, u woont al heel en, lang. U woont denk ja, ik al heel ik lang in GroenLinks. Dat denk ik ook wel. Ja. Ja. Ik wat? denk wel 35 jaar zo'n ja, beetje. Ja. Wat is het eigenlijk ja. voor een wijk? Uh, prachtig prachtige wijk. Ja. Dacht ik, ja, ik bedoel, uh, mijn moeder is hierheen gekomen in de jaren zeventig al. En uh, die ging hierheen voor een tuintje. Mm. En ja, je wordt een beetje een buitenmens, hè? Ja, het ik, ik is een, de... een wat oudere wijk, veel mensen uit de Jordaan zijn destijds, hè? Uh, Ook, ja. inderdaad, ja, want ik ben in de Jordaan, blauw ben ik geboren eigenlijk. En daarna naar de staatsliebebuur en zo snel mogelijk daar vandaan. Naar noord. Ja. Omdat je hier dus nog een beetje de ruimte ja. hebt. En, uh, en kunt zingen met de buurt. Zitten. Ja. Meneer, oh. van, meneer van ja. Terven, nog even. Die, die opera die wordt gehouden op een plaats die ook wel heel negatief in het nieuws is geweest. Want niet alles is roze geur en manenschijn in Floradorp. Nee, nee maar daarom juist deze, deze plaats. Dus het verhaal gaat over een jonge uit Floradorp die verliefd wordt op een meisje van de Bouw Sloterdijk. En als je hier op dit veldje staat, dan ligt achter je vloordorp met de, de roze en de blauwe geverfde huisjes. En je hebt uitzicht op, uh, op die Buiksloterdijk, die prachtige uh, kapitale houten ja. huis. De dure wijk van Noord. Dat is de, ja, precies de, de Buiksloterdijk. Dat is precies het mooiste ja. groene lint wat door wat Amsterdam Noord loopt. Toen ik hier aankwam ook, toen ik hier kwam wonen... moest ik kijken naar een huis op de Floraweg... maar kwam ik aan over de Buiksloterdijk en ik kende het helemaal niet. En toen dacht ik, het zal toch niet waar zijn, even die mooie ja, houten huis. Ja. Ja. Maar ik zat aan de, aan de poor man's side. Ja. Nou zegt ja. u, die opera, die volksopera... daardoor verbetert de sfeer, de samenhang in de buurt. Waar merkt u dat nou? Nou, al? nou... Heb ik dat nu al gezegd? Volgens nou, mij niet. U heeft het nou, niet. Maar niet... ik wel. Nou, ik u, merk dat. Inderdaad, meneer Van der Rijden heeft het zeker gezegd. Maar het is ook wel ja. datgene waarmee u de boer bent opgegaan. om, om, om geld binnen nou, te halen om die operatie. Ja, dat is het. Is, het is allemaal heilige bonenpraat natuurlijk. Ja. Als, je, als je dat soort taal niet uitslaat. krijg je ook geen maar, subsidies. Nee, maar, dus in het begin was ik er heel sceptisch over. Ja. Maar inmiddels moet ik toch wel erkennen dat het wel zo is. Mm. Het gebeurt wel op kleine schaal. Dus mensen, mensen zijn meer betrokken op elkaar en, en, en hebben nu iets gemeenschappelijks. Maar dat gaat niet om honderden, honderden mensen. Hoewel dat wel heel goed valt in de buurt. Ja, maar waar, maar waar merkt u dat dan nou aan? Waar merkt u dat nou aan? Groeten nou, mensen elkaar ik, meer? Uh, wat wat, wat, wat ja, is mensen, dat dan? Mensen, mensen, ja, mensen als elkaar tegenkomen, nou, dan, dan zingen ze de regels van hun, van hun aria. Ja, ja. Oh, zo dat zo is... begroeten ze elkaar. Ja. Dus de ene zegt tegen elkaar, kom vlucht mijn duifje, haast je naar je nest. En de andere, die zingt dan, kom vlucht terug, kom vlucht terug. Dus dat, en nou, dat verbindt de mensen wel. Vrolijke boeien, en dan de Flora Dorg. Het <laughs> wordt een hele verhaal. Ja, ja, maar, ons ja dat, meneer Van der Rijden, wat, wat voor muziek draait u eigenlijk zelf thuis? Ook dit soort muziek, Vrouw, ook opera? Frank Sinatra, ja. opera ook, uh, Luciani Pavarotti natuurlijk. En mijn vriendin uh, Christine de Deutenkom. Uh, ja. Uh, verschillende muziek hoor. Mm. Ik bedoel, ik hou ook van blues. En ik bedoel. Uh, nee, voor mij is dat ook een, uh, ja, iets nieuws ja. eigenlijk. En toen, dat je een opera operameezing. Toen René dacht, uh, de, de buurt ja, doorging ja. om de mensen een beetje warm te maken voor dit project, voor deze opera, toen dacht u nou. Die kans laat nou, ik niet ik, lopen. Ik dacht dat René van het Elf het middenstip zocht van de, het voetbalveld. <laughs> Want die zag ik zomers, zag ik hem hier, en verleden jaar zomers zag ik hem dus op het middenveld staan. En ik denk, nou, die man die moet ik even aan schieten. Ja. Ik, ik zit buiten. En, vraag aan van, uh, wat ben je eigenlijk aan het doen? Wat zou jij ervan vinden, Buurman als hier een opera? Ja, dat is natuurlijk iets, uh, iets heel anders natuurlijk dan een kerstboomviering. Uh, ik ja. bedoel, uh, een brandfik uh, erin. Uh, en dat is dan drie maanden weer uh, een kutveldje. Ja. En nou is het een mooi veld. Nou is het prachtig en, uh, van... u, u, welke rol ja. speelt u eigenlijk? Ik, ik hoorde iets over morbilletjes, over... Ik, uh, ja, nee, oké, okay. maar ik doe er natuurlijk ook een beetje de recuissie, uh, ik bedoel, uh, iedereen helpt een beetje mee, weet je wel. Dus uh, er moet een mo uh, mobieleetje, maar er moet ook een beetje oud klinken, dus er moet worden. Uh, doet u eens een regel? Ik, ik word echt nieuwsgierig, doet, doet u eens is... een regel? Nou ja, uh, uh, wat voor regel moet ik doen, man? Nou, die van het Waar Waartoe zijn we hier op aarde, wat een wezenlijke waarde. Aan de scheppers zeg ik dank, zeg ik dank. Voor het bestaan van sterke drank, sterke drank. Ja. Steeds weer als ik in de kroes zit. Ja. Water in mijn glas genoeg zit. Voor, voordat u de hele opera prijs geeft. Ik ik <laughs> mijn glas omhoog. Meneer Van der Rijden. Want ik sta <laughs> niet lang graag nee. droog. Ik word heel u nieuwsgierig. Maar, Magie. Ja, ik, ik denk ja. dat ik morgen uh, ga, kom, kom kijken. Even heel ja, kort op, nog aan u doe ook doe de vraag. Dan, ja. Ja. Heel kort aan u de vraag. Is de, de buurt, ja. meneer Van der Rijden, door dit project veranderd? Inderdaad. Dat weet hij natuurlijk niet, Hier Nederland. Want hij is veel druk bezig met alles te organiseren. Maar ik zwem dus elke dag. Ik moet wel iets doen. En, en en ik merk dat, weet je wel. De ja. Mensen komen naar me toe en die, die, die weten dat. En de uh, little uh, Turk, de uh, buurtruper, die weet het ook. Nou, het en, klinkt uh, allemaal fantastisch. Yeah. Ik wens u morgen het heel veel sterke is, hartelijk is, is, dank. Hartelijk dank het en succes. Oké, okay, dank je wel. Dank je wel. Dit was met het oog voor vanavond. Morgenavond is er weer één en dan zit hier Max van Wezel. Dadelijk, Kazaluna, ik wens u een goede nacht.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 Stel deze zomer bij Electric uw eigen opleiding samen en krijg een iPad cadeau. Electric.nl. De Opera Orfeo het eruditje keert wegens grote belangstelling terug naar de vijver van Palaeusdijk. Geniet van een zomeravond om nooit te vergeten. Orfeo het eruditje. Vanaf 25 mei reserveer nu via de Utrechtse Spelen.nl. Geld stinkt. Geld helpt.